Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een huis in Wateringen bij Den Haag is vannacht een explosief achtergelaten. Degene die het achterliet moest volgens een fotograaf ter plaatse vluchten... en daardoor kon het niet tot ontploffing worden gebracht. Vorig weekend werd bij hetzelfde huis ook een explosief geplaatst. Dat ging toen wel af met flinke schade tot gevolg. Het zelfgemaakte explosief van afgelopen nacht is uit elkaar gehaald... en afgevoerd door de politie. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vanochtend zijn opnieuw energiecentrales beschadigd, meldt de netbeheerder. De aanvallen met raketten en drones vonden plaats in meerdere regio's in Oekraïne. Het leger zegt dat er bij de aanval 35 Russische raketten en 46 drones zijn neergehaald. De energiesector in Oekraïne is afgelopen maanden voortdurend doelwit van Russische aanvallen. Daardoor zijn er regelmatig stroomtekorten. Voor een café in Rotterdam is vannacht een man neergeschoten. De 32-jarige man uit Den Haag zou in zijn hoofd zijn geraakt. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. De politie is op zoek naar zeker één verdachte. Het café was vorige zomer twee keer doelwit van een aanslag. De Britse ambassadeur in Mexico is zijn functie kwijtgeraakt nadat hij een semi-automatisch vuurwapen op een medewerker had gericht. Beelden daarvan verschenen deze week op sociale media. Daarin is te zien hoe de ambassadeur in een auto een groot vuurwapen op iemand richt die op de achterbank zit. Het leek te gaan om een misplaatste grap. De video zou zijn gemaakt tijdens een bezoek aan deelstaten die veel last hebben van drugsgeweld. Volgens Britse media blijft de oud-ambassadeur wel werken voor de Britse diplomatieke dienst.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 Met nu, Tobak leeft. Ja, tweede geweldig in het, wel, het radioprogramma. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, voor. Mooi, dat ze op zaterdag ook nog aan de weg werken. Ja, van die men, mensen zijn gewoon fanatiek bezig. Goed, straks hebben we het over in de geschiedenis over dit. Hij komt uit. Dus Sarts Peppers, Lonely Heart, Klomp, Ben, en daar staan allemaal leuke hits over, onder andere dit natuurlijk. En is er toch een hoop te doen over het album? Zeker als je de voorkant al bekijkt, wat een drukte allemaal. En wat was er op de televisie te zien? Dit. De persoon aan wie ik mijn neer het allermeeste gun. Ja, het doel ja. is aandacht voor dat schreeuwende tekort aan orgaandonateurs. En we hebben jarigen. wie is er onder andere jarig? Deze man. Yes, listen to the radio, dat van Tom Robinson natuurlijk. Straks daar meer over, maar eerst even hier de plukkende basgitaren van Nothing But Thieves. Ze hebben dat uh, cd'tje al een tijdje uit, dat heet Dead Club City. Oh, oh, oh, Ze said what? gitaartje in de baslooptjes van de Arctic Fire. Nee, niet Arctic. Nothing but thieves. En het heette Oh, oh, she said what? Ja, precies, tweede gedeelte. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het tweede gedeelte is het radioprogramma met geschiedenis. We gaan bijna 100 jaar terug. En in 1927... Oh mijn god, wat was er allemaal aan de hand in Nederland? Dat was dit onder andere. Ja, dit... Heel veel wind. Ja. Een heftige tornado. Heeft grote verwoestingen uh, achtergelaten in de achterhoek. Het was in 1925 ook al een keer gebeurd. En in 1927 tien doden. Drie waren daardoor blikseminslag om het leven gekomen. En over een breedte van 400 tot 500 meter waren bomen ontworteld. Boerderijen met de grond gelijk gemaakt. Zware regen valt er nog een keer bij. Dat je denkt: yes, het ging maar door. En dat duurde iets van vier uur. Huizen liepen onder water complete paniek. En uiteindelijk is er zelfs een goederen trein, echt niet zo'n licht dingetje, is gewoon opgetild door de tornado door en 30 meter verderop geplaatst Echte haarbalken van staal van zes meter lang... gewoon door de lucht heen gevlogen. Het is een bizar iets geweest op internet. Kan je daar nog wel foto's over vinden. Uh, van deze heftige tornado in 1927. Ja, dat was nog eens uh, tijd. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Hè? Het is toch een bijzondere tornado in Nederland. Dat is zeker. Ja, dat. want dat als, is als een je iets he? hoort of leest... is dat over Amerika. Ja, ja. En dit is echt de Amerikaanse praktijk, hoor. Dat je denkt, wauw. En dat is daarna niet meer voorgekomen. eigenlijk zo nee. heftig. ja. In hey, 2023, uh, de Axie Giro-kaarten is uh, verdwenen. En dat was natuurlijk uh, het, het betalingsverkeer. Uh, de reden hiervoor geweest is dat het gebruik van de Axie Giro de afgelopen jaren flink is afgenomen. Nou, om een beetje een indruk te geven... in de jaren 90 werden er ongeveer 300 miljoen acceptgiro's verwerkt. Zo. En in 2020 waren het er nog maar 6 miljoen. Oké, okay. oké, okay. ik dacht 6, maar dat is niet 6 miljoen. Even 6 miljoen, nog. Ja, nou ja, ja. De eerste, allereerste acceptgiro werd in 1977 uh, verstuurd... als ponskaartje die door de computer in te lezen was. Ken je dat nog? Ja, ja ik kan me nog wel herinneren. In, uh, een filmpje die het uitlegt. Wist jij het, Jan dat na 1 juni 2023 niet meer betaald kan worden met deze gele papieren accept Jazeker. Ik heb van meerdere organisaties begrepen dat zij geen accept meer zullen sturen en dat ik op een andere wijze kan betalen. Oké, okay, ja gelukkig wel is een periode afgesloten. We gaan terug naar negen, 18, nee 1788 kapitein William Bleg ligt het anker van Vals Bay. dat is in Kaapstad en hij gaat met de M, nee, de H, mee Bounty, jawel, de Bounty, gaat hier op pad. En uh, de Bounty, uh, ja, die gaat varen en uiteindelijk uh, deze kapitein schijnt vrij, uh, ja, dictatoriaal te werk zijn gegaan. Hij gaf allerlei opdrachten waar de mensen niet altijd blij mee waren. En uh, door zijn tira tirane uh, uitspattingen hebben de Barning gedacht, dit willen we niet. En toen is er een muiterij op de Bounty ontstaan. Dat is het enige verhaal. Dat is het ene verhaal. En het andere verhaal is dat gewoon de bemanning... toch wel erg verwend waren met het uh, verblijf op Kaapstad. En dat daar toch wel heel veel dames van lichte zeden... het leven toch wel heel aantrekkelijk maakten. Mm. En, en uiteindelijk moesten ze gaan werken. En dat zagen ze toch niet zo zitten. En uiteindelijk zijn er dus... nou, ja, uiteindelijk 18 mannen van het schip... de Bounty in een sloep geplaatst. En die moesten van de boot wegvaren. Uh, en daar staat dus je kapitein en William dus ook bij. En uiteindelijk is deze uh, teruggekomen in Engeland. En uiteindelijk vanuit uh, Engeland weer op zoek gegaan naar deze bounty. En uiteindelijk hebben ze vier mensen van de boot niet veroordeeld. En de rest van de, van de crew, de dat waren veertig mannen, hebben ze uiteindelijk wel veroordeeld voor deze uh, muiterij. Goed, mm. echt een stukje geschiedenis, mm. hè? Ja, dus eigenlijk ik... je landen altijd. Ja. Ik, denk, ik, pak het. ik pak het nu. Stel, oh. wat oh. heb jij nog? <laughs> jij doet het heel goed. <laughs> Hoe heet het? Uh, vandaag 1 juni 2007 zendt RTL voor het eerst uh, programma's uit in breed beeld. Oh ja! Maar dat klopt niet, er waren geheime boodschappen. Bij die breedbeeld. ik weet niet of je dat ooit weet, daar hebben ze geheime boodschappen mee gestuurd... Oh. Om, de, om het publiek een beetje te beïnvloeden. Of oh, serieus? En toen hebben ze het, uiteindelijk, zeg maar... is er een man geweest, die heeft het doorgehaald... die heeft toen mensen gegijzeld... ergens in Amsterdam, in een ja. toren. Ja, dat Philipsgebouw. Het Philipsgebouw. Philips ja. En die heeft het toen allemaal tegengewerkt. Of zoiets. Oh is dat het? Ja. Wat oh, een ja, onzin. Oh, dat oké, was, was echt pure onzin. Ja, nou ja, breedbeeldverhouding komt overeen met het menselijk gezichtsveld. Ja, ja, ja. En uh, wordt daarom vooral gebruikt voor films en televisieproducties. Nou, je hebt natuurlijk ook, uh, uh, uh, dat is natuurlijk breedbeeld. Dat uh, staat eigenlijk voor beeldverhouding 16 eenheden breed en 9 eenheden. Oftewel met beeldverhouding 16 nou, nou. tot 9. Ja, ja. Maar daarvoor had je natuurlijk uh, de beeldverhouding vier met eenheden uh, drie. Dat was de de natuurlijk voor de, voor, de, voor, de, voor de kleine televisie. Uh, ja, oké. Okay, ja, nee, uh, ja, grappig, die oude televisie. Ja. Soms zie je nog oude series. Die zijn bijna echt vierkant beeld van je. Ja, dat leuk, die, hoor. Is er een stuk afgeknipt? Nee, dat mm -hmm. was vroeger zo. En het grappige is, ja, vroeger had je de Cenorama... En dat was eigenlijk, waren twee of drie projectoren in een bioscoop... die dan echt een gigantisch breed beeld neerzetten... dat je gewoon echt uh -huh. kon rondkijken in de film, weet je. Dat ja. je niet in één keer alles kon opnemen... en dat je gewoon moest kijken wat er gebeurt. Oh, daar gebeurt ook nog wat. Ja. Ik moet die film nog maar een keer kijken, want ja. ik zie niet alles. Maar goed, dat hebben ze later uh, niet meer gedaan, want dat kostte zo ongelooflijk veel geld. En het uh, toneelspel, het acteren kwam niet zo goed uit de verf. Goed, wat er gebeurt in 2007, hetzelfde jaar, is dit de hè. De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun. doel is aandacht voor dat schreeuwende tekort aan orgaandonateurs. Wacht heel even. Wij geven vanavond geen nier weg. Ja, dat was dus een ontzettend ludieke actie om aan te geven... voor mensen die donateur moesten oh, worden ja, gewoond. dat verhaal. Ja, en ja, sommige mensen vonden het een geweldige uitdaging... Ja. een geweldig uh, initiatief. Uh, Ronald Plasterk, hey, die ken ik ergens van, die zei ook nou afgelopen... ja, fantastische stunt. Uiteindelijk hebben, geloof ik, 12.000 mensen toch de donorconiciel uh, ingevuld... en zijn donor geworden, dus dat werkte wel. Uiteindelijk hebben uh, 1,2 miljoen mensen hebben gekeken... en het was er op drie nierpatiënten die konden dan zeg maar een nieuw krijgen van één gezonde kandidaat. Die zou dan afstaan en nou, dat werd natuurlijk niet gedaan. Dat was een stunt. Maar Pat Patrick Laudeers kon dat mooi presenteren. 2007 dus. Goed. Hmm. Nog eentje? Ja, nou heel graag. Je hebt het al net ook al aangekondigd. Dat is toch wel het album van, het, uh, van destijds geweest. In 1967. Sgt Peppers' Lonely Heart. Clubband van ja. de Beatles. Ja, nou dan even een fragmentje. Daar komt hij hoor. De Starts and Peppers hard klop, Band met opvallende hoes. Ja. En uh, daar was veel over te doen. Het was Absoluut. een begrafenishoes eigenlijk. Ja, ja klopt. En klop. je zag namelijk de Die Je zag heel veel mensen. En boven het hoofd van Palmerkantje was een hand. Hij werd aangewezen. En tussen de hand en zijn hoofd zat een man die ook op 28-jarige leeftijd overleed. En er waren ook wel even filosofen waar ze naar verwezen. Het was een conceptalbum, want sommige nummers liepen over naar andere nummers. En een van de grappigste nummers is dus ook dit. When I'm 64. Ja, dat was toen nog leeftijd om met pensioen te gaan, destijds. A Day in a Life was ook zo'n nummer wat uiteindelijk beschreef... hoe Paul McCarty bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Uh, dit was ook zo'n nummer dat je denkt van... Lucy in the Sky with Dimes. Als je dat afkort staat er LSD. Jezus, maar dat kan niet. Nou goed, John Lennon hield me vol dat Sean Lennon, zijn zoon, thuis kwam met een tekening. Wat is dit voor moois? En precies, de tekening. Ja, zegt Sean. Dit is Lucy in the Sky with Dimes. Nou, dat vind ik zo'n mooie tekst. Daar ga ik uh, muziek omheen drappen. Oh, nou. Weet je eigenlijk wie er op de nog meer op de albumcover staat? Ja, heel veel bekende ja, mensen. Ja, Fred De Ster, Bob Dylan, Stan Laurel. En Brendo, uh, Brando, Marlene Dietrich en Shirley Temple. Ja, ongelooflijk. De Rolling Stones staan er ook op. En, nou goed, dat is, dat is wel grappig. En dan kon je uiteindelijk ook nog in het, het, de trommel die daar staat, met een spiegeltje, kon je dan een telefoonnummer uh, achterhalen. En als je dat belde, hoorde je een, een vrouw die leek op Ringo Starr. Nou, ja, nou gaan we echt heel ver, hè? Ja. Oké, okay, volgende bericht. Nou ja, ah. niet, en mag ik nog een kleine aanvulling geven? Want ja, eigenlijk, eigenlijk ja, ja. op de album moesten ook Gandhi en Adolf Hitler en uh, Jesus, uh, Jesus Christ erop uh, hebben gestaan. Maar dat is toen echt geschrapt. Oh, Oké. Okay. Oh, staat de andere plan eerst nog? Ja. Oké, okay, grappig. Nou, dat is over de geschiedenis. En straks hebben wij de verjaardagen. De nieuwe plaats van Kings te Lieden. I Run. Zeker hier op de zaterdagmorgen fijne toestappen aanstaan. Mm. Ja, dus er ging geen aankomen. Dus ook is er is iemand jarig en wij kijken even naar wie de jarig is. Ja, diegene die vandaag eigenlijk 102 jaar oud zou worden... maar helaas al overleden in, uh, wat was het, 2012. Toen was hij 86. Ik moet zeggen, het einde van de middag heb je altijd Murder Sea Road. Heb je al die hele oude series uit de jaren 80 en jaren 90... Dit is ook heel vaak herhaald. Ik heb het over Madlock. Madlock was natuurlijk ook eigenlijk een uh, advocaat, maar ook een beetje een uh, detective die allerlei dingen uitzocht. En hij kon altijd een beetje verstrooid overkomen. Niet zo verstrooid als uh, Columbo, maar hij kwam altijd heel sympathiek over. Dat je denkt, nou, hij kan me geen kwaad doen, maar uiteindelijk, ja, kom je toch in de rechtszaak, kwam je eruit dat jij de dader was. Madlock, hij is overleden in 2012. Hij is echt vier keer getrouwd. Getrouw, hij is echt een ladiesman, hoor, dit, joh. Hij is zelfs ook nog gospelzanger geweest, schrijver. Hij heeft op Broadway uh, gespeeld in uh, 1905. Begon hij begon al met uh, toneel en uiteindelijk in 2012 overleden. Bijna in het harners. Ik hou wel van die uh, denkjes misschien. Ja, ja grappig is echt die tijd, hè. Altijd een beetje met een trompetje erin en zo. Is het de Love Boat? Nee. Er zijn ook andere muziekjes gemaakt. Niet eens een keer de Love Boat. Nee, vertel, wie is nog meer? Mm, Alanis Morissette. Zij wordt vandaag uh, 50 jaar... In 1991 komt haar uh, eerste, eerste album uit. Nou, dat was gelijk een doorslaggevend album. Nou, niet helemaal hoor. Oh nee nee, nee, nee, nee, nee, excuses. Nee, dat is later. Ja. Ja, dat was meer eigenlijk een verzameling van danspoppietjes. Uh, nou, dat sloeg niet zo aan, dat begrijp ik nee. ook wel. Ze werd in die tijd vergeleken met Debbie Gibson en Tiffany. Kijk, nou, Tiffany nog? Ja, lekker schattig. Ja. En in 1995 tekende ze, ze tenslotte een contract. Uh, bij Madonna's platenlabel Maverick. Ja. En voor haar wereldbekende album Jacket Little Bill. Let even op de tekst. Die was toen wel uh, vernieuwend. Elke keer als ik met iemand in bed ga en de nagels in die rug zet... dan denk ik aan jou. Zoiets oh. was het hè. Alleen is dus maar zet, you ought to know. En daar uh, staat al die vieze woordjes in die in sommige versies... gewoon even werden gecensureerd door die piep. Ja, dat kon niet altijd. En uiteindelijk uh, is ze ook nog hier op een... Wat was het ook weer? Na dit album, daar had ze trouwens een hele hoge gaasje bedongen. Hmm. Uh, 1,50 dollar per exemplaar die verkocht werd. Dus dan krijg je toch wel een hoop geld voor een beginnend artiest. Hmm. Uh, uiteindelijk na Jacket Little Pill in 1995... stond dit trouwens ook nog op. Zo Hand in pockets. Het album stond met leuke plaatjes gewoon. Toen dacht ze van, ik ga geen albums meer maken, ik ga iets anders doen. Toen heeft ze de rugzak genomen en toen heeft ze door India ja. getrokken. Ja, en daar is dat nummer van. En dat gaat, ja, het gaat over, uh, zij heeft dus diarree gekregen. En daar zingt zij over op dat eerste liedje, eerste oh. single van dat album. Oké, okay, wat grappig. Ja. Maar goed, uh, ze doet uh, ook nog vage dingen. Want ze heeft ook wel eens een volle uh, New Age uh, ja. album uitgebracht. Je denkt van, waar gaan we heen? Oh, uh, nog wat kappelt van verder. Dat ze niet moeten doen. Ze is vannacht vijftig geworden, alleen als de morning set. Ja, vertel. Ja, nou, wie dan ook nog vandaag jarig is, dat is uh, Rob, uh, Rob Scholte. Rob wordt vandaag 66 jaar. Nou, ja, Rob o heeft onder meer van 1977 tot 1982 uh, uh, aan het uh, Gerrit Rietveld Academie uh, gewerkt. Scholte is een beeldenmaker. Ja, nou. ja, ja, ja. En ja. in 1991 ontmoette hij Mickey Hogendijk, met wie hij een relatie begon. En nou ja, Mickey Hogendijk is later getrouwd met Adam Curry. Maar iedereen kent het verhaal denk ik wel over Rob Scholten. Ja. Dat op 24 november 1994 stapte van Scholten uh, en, en Hogendijk Bij de Laulierstraat in Amsterdam in zijn donkerblauwe BMW. kort nadat hij was weggereden ontplofte een handgranaat onder de auto. Nou, ja. Waarbij Scholte de dus zwaar gewond raakte. Zijn beide benen moesten... Uh, boven de knie worden geamputeerd. Naar nou, Hoogendijk, die verscholen in verwachting was, kreeg een miskraam. Ja, een bizar verhaal ook. Ja. ja, dat nou ja verhaal. de, de, de data van de aanslag is uh, uiteindelijk nooit uh, uh, gevonden. En nou, de theorie is geweest dat de aanslag was bedoeld voor de advocaat, Oscar Hammerstein. Ja, zelfde, zelfde auto. Ja. Maar goed, de houdt zelf vol dat een uh, collega-kunstenaar. Best de van Verkij, die echt extreme dingen doet. Die ook een beetje in dezelfde vijver aan het vissen was. Met dezelfde stijl. Dat die een aanslag op zijn leven pleegde. Eh, om de concurrentie uit te schakelen. Dat heeft Scholten heel lang volgehouden. En mm. uiteindelijk heeft hij daar zelf ook nog rechtszaak door verloren. Het gaat gewoon heel ver. De man is gewoon een beetje eigenwijs. Een beetje drammer mm. Dat zag je ook al in het feit dat hij dat pand huurde. En ook in, in, in, in, in... Nee... Um, Den En dat liep niet goed. En uiteindelijk heeft ze het hele pand leeg leeggehaald. En nu moet hij concurreren met zijn eigen kunst... die de gemeente verkoopt om ja. het geld terug te krijgen. Ja, bizar. Dat je denkt, dan maak je ja. kunst en dan denk je... Oh, oh, er is dan een soort exemplaar voor mij in omloop. Daar ja. heb je niet niks aan, maar de gemeente... oh, lekker dan weer. Ja. Goed, iets anders. Vandaag is hij ook jarig. Deze man. Roger Sanchez is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 57... Hij begon in de jaren 80, eind jaren 80 begon de muziek te maken. Toen mocht hij voor Strictly Riddle muziek maken. Dat was in 1990. Uiteindelijk had hij grote hits zoals met dit. Music, music, yeah. Dit is misschien wel de grootste plaat. Dit werd eens dus de eerste uh, artiestenalbum met verschillende zangers en zangeressen... Hij is dit, dit jaar 30 jaar in het vak en uh, gaat gewoon door, denk ik. Hmm. Hij heeft nog geen album uit, maar uh, volgens mij doet hij uh, allerlei sets op uh, feesten. Kan niet anders. Goed, nog één verjaardag die ik, mag jij doen. Ja, nou ja, uh, we kennen haar onder de naam Norma Jean Mortensen, oftewel uh, Melin Rowe. Zij zou vandaag 98 uh, jaar zijn uh, okay. geworden. Nou ja... Haar dood als gevolg is geweest een acute overdosis. Of waarschijnlijk een zelfmoord. Er is in de media veel gespeculeerd over mogelijke relatie tussen Monroe en de Kennedys. Met Amerikaanse president John F. Kennedy zou ze, zou ze volgens deze geruchten een affaire hebben gehad. Maar toen hij haar beu was, zou hij haar hebben overgedragen aan zijn broer, Bobby Kennedy. Ja, ja, ja. ja. Uh, toen deze haar zou uh, hebben laten vallen, zou Monroe door het lint zijn gegaan en een poging tot chantage hebben gedaan. Nou, bewijs van de relatie en een andere doodsoorzaak van de zelfmoord is echt nooit. Uh... Gevonden. Nou, belangrijke gebeurtenis om uh, Marilyn Monroe was toch wel het uh, optreden op de verjaardag van president yeah. Kennedy in uh, 1962. Happy birthday. Oh, dat klinkt heel zwoel. Yeah. En uh, nou ja, de bekende titels van films, uh, Some Like It Hot en Gentleman Preferred Blonde. Ja, ja, klopt. Ja, het is dat is haar verkoopmerk geweest. Dat is een beetje dat de blonde, maar ze heeft ook wel, ja. wel die wat, wat meer tonen in plaats van gewoon ja, en maar goed, dat domme blondje. daar was weinig aandacht voor, want ja, ja dat uh, was die... niet zo markt. Ja, en Madonna ja. heeft toen destijds uh, uit de film uh, uh, Material Girl op daar uh, ja, gebaseerd. Ja, op gebaseerd. Nou goed, nog één iemand wil ik nog even noemen. Coffee, coffee, ja, dat zingen wij nog steeds. Jongens, Rita Corita had het ooit gezongen, maar wie had het ook alweer geschreven? Nou, deze man had het geschreven. Hey, man. Je ziet hem zitten achter die accordeon. Ja. John Woodhouse zou vandaag jaren jaar is geweest. Al overleden 2001, hoor. Toen was hij ook iets van 80, dus echt wel oud. Maar die heeft heel veel teksten die wij nog steeds als vijftiger, hè... daar moet je wel wat ouder zijn, in ons hoofd hebben zitten. Lekker, bakje koffie. Ja, hoor, doe maar. Dat zingen wij nog steeds. En deze Johnny Woodhouse heeft het allemaal geschreven. Nou, leuk. Straks nog wel een verdwaalde verjaardag. En een geschiedenisfeitje. We eerst even hier Paul Weller. moment van rust. Welkom in de Jazz Club. Hij heeft toch weer een nieuwe stijl ontwikkeld. Deze man die al 50 jaar muziek maakt, is bizar Paul Beller begon met de stijlkansel. oh nee, met de jam en toen de stijlkansel. Hij Heeft nu een album bij dat heet 66. We, we had de van Buren doen. In, uh, ja, dat is de nieuw. Ja, daar hebben we... Nothing. Paul Bell heeft een album uit. 66. -six. En al die jaren moet je toch weer eens wat nieuw bedenken. En je denkt, hey, ik zie al die jonge vrouwen ook zo'n beetje zo... Zingen. Dat kan ik ook. En dat doet hij niet onverdienstelijk. Het is echt een beetje zondagmuziek. En nou, ik warm me alvast een beetje op voor de zondag. Nu nog even doorpakken met de boodschappen. En nog even de tuin doen. En morgen even... Helemaal niks. Ja. Yeah. <lacht> Echt zo'n fuck reclame vind ik dat. Goed, daar hebben we het nu niet over. Zandvoortje bericht. Daar gaan we het over op. Een sport en spel tijdens de buurtfeest Noord. Uh, het is... Oh nee, heb je, oh, heb je al gehad hè? Ja. Ja, ik was zeggen dat het is vandaag. Ja. Dus deze ja, plek. Nou, Om tien uur lobby. begint het. Ja. De Verbindingsmarkt. Met live muziek voor Roy Donders. We noemen het, al, met spelletjes ja, het allemaal spelletjes allemaal. over een half uurtje. Ja, zeker. Nou, uh, los. Uh, uh, uh, uh, Pak je spullen gaan die kant op. Herinrichting ja. van Nieuw Noord. Er uh, is een feestelijke start geweest. De eerste shovel is gezien. Een klus van vier jaar. De, de, daar gaan ze de, de flat aan de helm omstraat. Om het is het grootste deel. De betonnen Riolunik gaan ze helemaal blootleggen. Oh, die kan er alleen maar te voet. Of te, met de shovel kan je er komen. Dus er wordt echt voor die bewoners echt een tijdje even afzien. En na vier jaar is het echt mooi vormgegeven. Met ook nog hier en daar nieuwe speelapparaten voor de kinderen. En ze stonden dus afgelopen week even bij stil. Dat het start en er was koffie en er was thee en er was ijsjes waren voor de, voor de mensen. En er was een handjevol mensen kwamen daar. En uh, ja goed, die hebben daar even met de manager, Philip, uh, uh, gepraat de plannen zijn. En uh, ja, het is niet zomaar een onderneming. Je denkt nou, vernieuw op betonnen. de riolering is klaar. Het is 23 miljoen wat daarmee gemoeid is. Maar het is wel belangrijk om dit goed aan te pakken. Hmm. En ze hopen dat het ook bij 23 miljoen blijft, want als het vier jaar gaat duren, uh, je weet het, maar die kosten, die gaan zo omhoog. Dus vandaar. Nou, we wachten het af. Ja, uh, ja. oké. Okay. Nou, nog wat leuker nieuws. Uh, dat is, gaat over de Formule 1, die is ook weer dit jaar, in augustus. En dan hebben ze altijd de Super Friday en die, die staat bekend om het internationale uh, bestbezochtse openingsdag van de Formule 1. Dat is op uh, 23 augustus. Nou, er zijn allerlei te doen: entertainment, shows en actie. En uh, de vrije training van de Formule 1 wordt afgewisseld met optredens van de Snollebollekus, Direct en Armin van Buren. Wow. Nou, dat Lastieke... is toch wel uh, heel wat, hè? Nou, goed, dat is voor ons een hele bekende naam, maar misschien is de, de in de een beetje. Wie was dat ook alweer? <laughs> Het is een retro gast die Oh, die gaat plaatjes draaien. Leuk. Goed, uh -huh. mooi verhaal over de modderkommen in de Zandvoortse krant. We hadden het net over de riolering die vervangen wordt in, uh, in de buurt Noord. Maar dit ging over de modderkomen echt... In, ja, ik heb het over nou 100 jaar geleden, hè, zeker 100 jaar geleden... had je daar modderkommen en daar kwam de riolering in uit. Dus als je ja, daar liep, dat was gewoon niet de harde de lucht daar. Maar het mooie was, wel in de winter be, uh, bevroor dat. En als je dan geluk had, dan was dat dik genoeg en dan kon je erop schaatsen. Je moest wel met een sprongetje op de modderkom. Komen springen, Want als je aan de zijkant je voeten doorheen kreeg... dan had je een, een flink stinkend uh, beentje. En ook als je op het ijs viel zelf al, het water was stinkend. Dus dat was altijd afzien. Maar mensen die echt wilden schaatsen, gingen schaatsen. En uiteindelijk is daar een plan voor gemaakt. De burgervader riep in uh, nou, 1905 al... Dit kan zo niet, jongens. Ook die varkens die we allemaal hebben. Wat een lucht hangt hier. Dit moet anders. En uiteindelijk is daar echt heel lang over gepraat... en gekeken naar wat het allemaal niet ging kosten... Uiteindelijk is er in 1950 een plan gemaakt en in 1960 geloof ik is het geopend door Julianen geloof ik nog. Toen hebben ze de waterzuiveringsinstallatie uh, uh, ja, aangezet. Uh, kosten waren eerst geraamd op 1,1 miljoen of 2,1 miljoen en nu uiteindelijk is het iets van 3,5 miljoen geweest. En uh, nou, dat, uh, dat werkte dus goed, maar het is dus in het begin wel een, echt een, een ruikend stadje geweest. Met ook nog eens al die granalen die fanatiek gepeld werden en die afvalstad. Ja, stapel die dan zich ophoopte naast het huis. Oeh, ja, we zijn van ver gekomen, zeg ik. Oh, nou, nee, ja. vind is niet erg. Het stinkt, maar het, het smaakt heerlijk. Ja, nou ja, daar ze zich dan maar op, denk ik. Ja. Goed, dat was ja. de geschiedenis van de modderkomming. Oh. Vertel, nog één Nou keer. ja, iedereen wil een club uh, en een vereniging. Nou, als je een vereniging hebt, dan uh, kan je je aanmelden van 27 mei. Oh, dat is het al eigenlijk. Dus dat loopt nog tot en met 8 juli uh, via de Rabo Club Support. De Rabo club support vindt dus uh, dat iedereen een, een, een, nou, die verdient eigenlijk een club en de, de coöperatieve Rabobank ondersteunt dat helemaal en ze zijn al twintig jaar doen ze dat, hè. Dus de inschrijfperiode voor de clubs is uh, uh, gestart. Oké. Okay. Nou, dus over de voor springen straks uh, de Marco keuze, oh, ja. toch? Ja, je hebt je Windows. Je beslagen ramen omdat nou. het, uh, Stormy Daniels nou. samen met Trump. <laughs> en dat vind ik het zo snuif van maar, ja. maar ja, ja, zeker. Nou, goed straks dus de Marco een oud plaatje van Tina Turner. Oh ja, die ken ik nog wel. Met die grote. Nou, zeg door van normaal zeg. Dat deed ze toch. Ja, rij is met ijsblokjes of zo. Goed, de blitsjes hier op de radio. We zijn maar over een hele motor en een vrouw. Morning Train on the scene, all the bays in the wild Don't you dare touch the guy Gordon van de Bleachers hier op de radio. Straks de, de, de Marco Keus natuurlijk zit er nog even aan te komen. Maar goed, we hadden nog even een verjaardag staan. Op zichzelf is het wel leuk om er even stil te staan. De man brak in de jaren 50 door met dit. Met dit. Ik heb het over Pat Boon. Die man leeft nog steeds. En je zou denken, nee joh, die is toch al langer dood. Nee, hij is 90 jaar oud. En hij had in 1945 4, 4, 5, een oude hit van Fets opgepoetst. En eigenlijk zijn imago was om oude rock'n'roll platen... net even hipper te laten klinken. Waardoor ze weer onder de aandacht kwamen voor het veel groter publiek. Uiteindelijk had hij wat rustige platen een groot grote succes mee. Zoals dit. Love Letters in the Sand. Oh ja. Het maffe wel is dat hij op die oude rock'n'roll stations in Amerika... eigenlijk nooit meer gedraaid wordt. Terwijl hij eigenlijk heel veel heeft betekend in de rock'n'roll scene. Dat nou. je denkt van... Waarom is dat? Maar goed, ja, hij maakte heel veel covers. En uh, gaf er zijn eigen uh, draai aan. En het toppunt wat hij wel deed in de jaren 90... Ja. Ik denk 96, 97... kwam hij met een uh, album uit. Dat was toen al een cd natuurlijk. Ja. En dat heette No More Mr. Nice Guy. En daarin ging hij dus oude platen. Uh, uh, rock and roll, nee. Oude metal platen in een nieuw jasje steken. En dan is even de vraag... Herken je wat het origineel is... Dit is van Metallica. Enter Hij gooit er een, gewoon een sausje overheen van de Big Band. En dit is volgens mij ook zo'n plaat. dat is van kunst N' Roses. Dat is van Guns N' En als je dan zijn imago ook ziet, dan heeft hij he een leerjasje aan. En dan uh, yeah, ziet hij er heel anders uit dan dat hele really oude oh. Bad yeah. van vroeger. Bad ja. <laughs> <Yeah. laughs> Vandaag. Iets met Bo. Hij uh, nee, uh, wordt vandaag 90 jaar oud. Ja. Uh, hij heeft ook in films gespeeld trouwens. Heel veel. Ja, nou, van films gesproken. Degene die ook vandaag jarig is, en die hebben we nog niet genoemd, maar ja. een goede bekende. Dat is Morgan Freeman. Oh ja. En hij heeft natuurlijk heel veel gedaan: televisie, toneel, films. Maar ik kom er maar eigenlijk achter, en jij ook. Uh, dat hij heeft maar één Oscar gewonnen. Ooit ja. voor zo'n œuvre. En dat is Million Dollar Baby geweest. Uh, iedereen, of ik ken hem vooral van uh, zijn. Uh, uh, klassieker uh, Seven met Brad Pitt en Gwyneth, uh, uh, Gwyneth Paltrow. En de The Joel Hank Redemption over de, uh, gevangen, over de Amerikaanse gevangenis. Ja, dat is een hele mooie film. Ja. Echt wel. Het grappige is natuurlijk als je echt een film wil hebben... Dat die, waar je gewoon echt toch wel het mooiste speelt... is Bruce Almighty. Even een Ik I'm the one. Huh? Creed of the heavens and the earth. Alpha and Omega. Oh, I see where this is going. Bruce... Ja, Bino, Yahtzee. Is that your final answer? Our service has. Bruce Almighty ontmoet God in een flatgebouw. En uh, ja, goed, uiteindelijk doet hij natuurlijk het metalen kastje open om te kijken. Een dossier over mij. En die is wel heel erg lang. Nou goed, Morgan Freeman wordt vandaag 87. En pas geleden zag ik nog in die uh, Jimmy Fallon show... Zag ik hem en Jimmy team uh, hier nodig gemaakt om helium uh, tot zich te nemen Om te kijken van, ja, je hebt wel een hele mooie zware stem. Maar hoe klinkt die als je hem helium tot je neemt? En dan krijg je een hele kleine stem. Dat is wel heel grappig. <laughs> dus Morgan Freeman, leuk vet. Zeker. Nou, um, ja, nee. Eerst even muziek laten. Eerst een Doe muziek maar. doen. Uh, Doe je landenkeuze. Is normaal altijd te luisteren. <laughs> maar ja, ja, als je ziek thuis bent. dan gaan we nog geen landenkeuze krijgen. Of hoewel. Het is ook wel een beetje een Jolande praat, vind ik eigenlijk wel dit hoor. Vind je ook niet? Oh, dan draai ik ja. maar dan ik, maar snel. Ja, weet je, ik kan me ook voorstellen, je had het over Stormy Daniels samen met Trump. Daar krijg ik hele nare herinneringen bij. Maar ik kan me wel voorstellen, als Jolande thuis ligt in bed en ze is aan het hoesten en ze is niet helemaal lekker, dat je er ook wel beslagen ramen door ja. krijgt. Steamy windows. Serious. Dus, speciaal voor jou Jolande. Sterkte en tot volgende week. Tina Turner. Just no. leave me alone Cause Ja, speciaal voor je landen die vandaag eh, ziek thuis liggen en eigenlijk zo meedoen met een uh, ja, wat was het ook weer, een rampenplan of een ja, rampenoefening hij maakte, hè? in Emuiden. Ja. Maar ze had niet op enter gedrukt, dus ze had zich niet eigenlijk officieel aangemeld, dus ze kon niet meedoen. Dat is op zich wel jammer, want het is altijd, ze vindt het altijd heel leuk om er aan mee te doen, dat je dan een beetje een slachtoffer mag spelen. En er is een goed idee. Nee, stond gekheid. gek uit. Even normaal. Zoek naar producten. Nee, nee, ik ga niet naar producten zoeken. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, kon ze niet meedoen en bleek het achteraf dat ze toch wel ziek was en nu liggen ze gewoon thuis. Dus uh, ja. ja, vervelend. Ik hoop dat ze uh, snel herstelde, dat ze volgende week gewoon weer aansluit bij dit uh, radio-event. Mag ik wat leuks vertellen? Ja, nou, of, of nog nee, even... ene keer dan. Nou, een kleine aanvulling op uh, Tina Turner. Ja? Ze hebben een nummer gemaakt, Natbush City Limit. Ja? Maar Natbush City, City is een stad. Ja? Dat ligt in Tennessee en we zijn er, daar geweest. Okay. En daar staat het museum van, van, Tina Turner. van Tina Turner. Oh, leuk. ja Heel kleinschalig, heel leuk. Het staat okay. gewoon een snelweg. Ja, Niks, Och, um, niks uh, oh. geen bijzondere locatie, maar uh, dat je denkt: van... moet ik hier mijn auto parkeren? Is dit het museum? Is het wel veilig? Dat, dat. Ook dat? Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou, ja. Tina Turner. En jij zegt dat er nu helemaal duidelijk is waar ze aan overleden is? Zeg jij dat dan? -ze zeg dat nou? zei ik dat? Nee, dat was Melanie Monroe. Oh, Melanie Monroe. Oh, daar zeg je nog even naar nou, een stukje geschiedenis wat we nog uh, hadden staan. Ja zeker de... Nou, we hebben nog allerlei geschiedenis staan natuurlijk. We moeten ook even kijken naar de krant. En er, komt, er schijnt een nieuwe documentaire te komen. En Gerard Ekdom is natuurlijk ook de man van de verhalen. Ik hou van verhalen, maar hij duikt nog verder de muziekwereld in. Het gaat over Millie Vanilli. Ja. En eh, Millie Vanilli is natuurlijk wel, ja, een bizar verhaal. Die man heeft ook alles geplaybacked. En het is ook wel een triest verhaal, want deze uh, Fab Far, uh, uh, Morvan en Rob uh, Piratos, daar waren eigenlijk twee vrienden die op een klein appartementje complex woonden. In Frankrijk, geloof ik. En uh, ze kwamen uiteindelijk kwamen ze in contact met een uh, producent. Uh, en uh, muziekproducent. Uh, Frank Farian. Uh, en uh, Frank Varian, die, ja, die, deze twee jongens konden heel goed dansen. Zagen er goed uit. Mooie witte tanden, mooie haartjes. Echt alles mooi. Die zegt: Weet je wat? Ik bied je een contract aan. Jullie komen naar de studio en dan gaan we platen maken. Maar ja, laat enthousiast waren de twee. Die dachten: Oh, en dan worden we ontdekt met ons dansen, met ons kunnen en zo. Maar toen stond in het contract dat ze niet mogen zingen. Ja. Alleen playbacken. Ja. En ze probeerden ze onderuit te komen. Maar ja, nee, dan zou het contract verbroken worden. Dus toen hebben ze uiteindelijk gewoon maar één plaat gemaakt. En toen zeiden ze, van, als dat ene plaatje een hit wordt, dan mogen jullie echt zingen. Dat konden ze niet waarmaken. Dus toen bleven ze al heel lang in dat contract verwikkeld. En uiteindelijk uh, wilden ze het uh, contract verbreken door het te gaan vertellen. Nou, toen dacht de producent deze Varian, uh, uh, uh, uh, dacht bij zichzelf, nou, dan breng ik het zelf al uh, in de media. En toen werden de heren uh, melifinele echt afgeslacht en uh, ja dat heeft uh, dat is niet in een koude kleren gaan zitten uiteindelijk is de ene man uh, aan, uh, ja overdosis overleden op 33 jarige leeftijd, ja. een triest verhaal ja is en het ook met Gerard Ekkom wil met dit stuk, met deze documentaire aandacht uh, geven aan de jonge artiesten die soms heel gretig een contract tekenen niet ik doe oh, ja, ja, wat maar... staat daar nou, ik ja. verdien niks Nee, nou is, let op wat ja. je tekent. Dat is echt een boodschap. Even van mijn beeld. Is dat een hele nieuwe documentaire? Want ik weet dat vorig jaar is een documentaire uitgezonden is geweest op Amazon. Oké, okay, nou ja, nee. Dit is uh, een documentaire wat volgens mij uh, ja, Gerrit Ektom genutseld uh, ja. heeft. Dus uh, okay. leuk. Ja, goed. Nog iets anders? Nee? Uh, nou ja, is genoeg. Eigenlijk genoeg te vertellen. Ja? Maar uh, um, als je nog een goede autoreparatie wil... Uh, Voordat je op vakantie gaat, yeah. dan kan je het vergeten tegenwoordig. Oh, oh. Want nu bellen voor de grote beurt en volgende week op vakantie is er niet bij. Nou, mensen die nog voor de vakantie een onderhoudsbeurt willen... nou doen de verstandig aan om snel een afspraak te maken. Dat komt onder meer door een tekort aan automonteurs. En uh, de, ja, de wachttijden van vele weken bij garage zijn momenteel geen, uh, geen uitzondering. Nee. Dus als je nu weet dat je volgende maand op vakantie gaat met de auto naar Spanje... bel nu, en als je niet terecht kan, moet je nou, niet eruit ja, staan opkijken. Ja, dat is weer echt mannen, uh, de mannen... mensen die een hand uit de mouw steken, zijn er weer niet zeker. Nee. Nee, dat is nee. vooral ook wel het met je datzelfde ook. Gewoon. Ja, ja, precies. Laag opgeleid, MBO, weet je wel, aarde. Echt, daar heb je niks aan. Je gaat toch geen MBO doen? Nee, dat blijkt nu. Niemand doet de MBO meer. Nee, dan kan bij. op er niet bij. En de de kijk, de hele maas geweest staat stil. Nou, heb je nou je zin... Oké, okay, de Black Keys hebben een nieuwe serie uit de Ohio Players. Met een knipoogje naar de Ohio Players. Dit is de laatste single. On the game. When I need a remedy, I go and pick a melody and sing break of day. Lekkere muziek in het toebok in de zaterdagmorgen. Everybody's on the game. Iedereen speelt het spelletje, mag gewoon mee. Zeg gewoon eens waar het op staat. Ja, ja. Nou, dat hebben we gedaan en nu is het uh, proces zeg, gedaan. As, far as the trial itself. Ja? Yeah. Het it was very unfair. Ja, yeah, it's is very unfair. Ja, yeah. actually... ja. Calimero heeft verloren. Het is echt zo <laughs> vervelend voor hem allemaal, echt oh. trump Trump. Ja. 34 schuldigingen bevindingen. Ja, en de maximale straf die hij kan krijgen. Is dat al bekend? Ja, is via cel. Via cel? Ja, en de. Net niets? Kan hij net niets? Nee, nee, nee. Want hoe heet het? Maar de kans dat Trump daadwerkelijk de gevangenis in moet, is zeer klein. Zeker voor de verkiezingen van 5 november hoeft dat niet te gebeuren, want hij kan namelijk nog in hoger beroep gaan. Ja, rekker rekker. lekker. Nou ja, ja, wat een leuk spel. En stel voor weer. Dat, hè, uh, dat hij aangewezen wordt als presidentskandidaat en uh, als ex-president, en hij zou belanden in de cel, dan kan hij alsnog op het stembiljet staan. Ja, grappig. En heel veel mensen die, die, die gaan iets allemaal op de die, de gaan de de andere, filmen, die zitten allemaal in de rabbit holes, zoals ze noemen. En die ja. denken: Dit is allemaal niet waar. Ik weet gewoon de waarheid. Dat heb ik thuis nou in een potje zitten. Ja. Ja. Dat heb ik ja. ooit ergens gekocht. Dat is de waarheid. Ja. Wat ze allemaal zeggen op CNN. Weet ik veel om Dat mag voor geen kansen doen. Vandaag in de Telegraaf een uh, enquête gehouden onder de mensen die, ja, die te maken hebben met de BTW-verhoging op sport. Ja, heel oh. veel sportverenigingen. Uh, uh, en uh, nou ja, sportinstellingen die moeten meer betalen. Ja, 12% meer belasting gaan ze betalen. En nu denken ze dat heel Nederland dan niet meer gaat sporten. Want ja, ja dat is de enige manier om een beetje af te vallen. En uh, ook uh, ja, de bepaalde producten worden ook duurder. Dus daar hebben ze allerlei stellingen over. Stop eerst eens met, uh, met het morsen van geld en knoeien. En laat dan de portemonnee van de burger maar eens even met rust. Ja, en uh, de sportondernemers uh, vrezen dat Nederland een uh, ongezonder wordt... En Als gevolg van de btw-verhoging. De meeste stemmen ook geloven niet. Nou, de meeste mensen geloven wel dat heel veel mensen niet afval of gezonder gaan leven door naar een is, instituut te gaan. Nee. Nee, nee. Sport je veel? Ga je echt naar, ergens naartoe om te sporten? Ja. ja? ja. Oké, okay, dat heb je ook wel echt nodig. Ja, dat is onderhoud. Dat is onderhoud. Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, nu moet je straks 12% meer betalen. Dat, dat weerhoudt je dan om ergens naartoe te gaan? Nee. Nee, nee toch? Nee, nee. Ja, ze zeggen het ook al, de, de laagopgeleiden hebben geen geld om dit te bekostigen. En die eten ook nog eens keer. ongezond. Dus dan, jeetje, het wordt straks voor de zorg toch belasting Dan wordt het, wordt het wel duur een belasting ja, als meer. je al ongezond eet. En ja. je, toch, ongezond eet is ook duur. Ja, nee, ongezond eten is juist goedkoper. Oh, goedkoop. En gezond eten is weer duur, zeggen ja. ze altijd. Ja, ik vind het soms ook een beetje een smoes, hoor. Pff, wat kost een aardappel, wat kost een stuk groente en wat kost een stuk vlees? Ja, Precies, en anders neem je wat minder vlees. Dat kan ook. Ja. Wij nemen altijd met z'n vieren twee stukjes vlees. Ja. Dat is even makkelijker. Ja. Opgelost. Nou, op Zo weer de wijze les hier uit Toebak ja. Kleef. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Fijn weekend. Droog weekend. Droog weekend, Droog week, dat is vooral. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. Hoi. Hoi. Hier op de radio, de Libertine. Hoi. Merry Old England. Start de plaat. I know, I know, I know, you came a long way around you get to marry